Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een Amerikaanse delegatie is op weg naar Saoedi-Arabië... om met de Russen te praten over vrede in Oekraïne. De Midden-Oosten gezant van Trump, Steve Whitcoff... zegt dat met Oekraïne apart wordt gesproken. Whitcoff was twee weken geleden al in Moskou... om te praten over een gevangenenruil. Europa wordt door de VS niet betrokken... bij de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Een aantal Europese leiders komt daarom morgen samen in Parijs. Ook premier Schoof en NAVO-chef Rutte zijn daarbij. Bij medewerkers van maaltijdleverancier Metre in het Zuid-Hollandse Oude Tongen is tuberculose vastgesteld. Dat staat op de website van het bedrijf. Volgens de Telegraaf gaat het om 80 besmette medewerkers. De eerste besmetting werd in oktober gemeld. Via bron- en contactonderzoek door de GGD werd duidelijk dat er nog meer medewerkers besmet waren. TBC is een infectieziekte in de longen en kan besmettelijk zijn. De ziekte is goed te bestrijden, maar de behandeling duurt minimaal een half jaar. De Belgische Justitie denkt dat de schietpartij in Brussel afgelopen nacht... opnieuw een afrekening in het drugsmilieu was. Een 19-jarige man kwam om het leven. De dader is spoorloos. Het is de vierde schietpartij deze maand bij hetzelfde Brusselse metrostation Clemenceau. De verantwoordelijk minister wil strenger gaan optreden in de wijk. Ajax heeft Heracles met 4-0 verslagen. Het is de zevende Eredivisie-zegen op rij voor de Amsterdammers... die nu aan kop staan met twee punten voorsprong op PSV. Eerder vandaag speelde NEC gelijk tegen Almere City. Het werd 2-2. FC Twente won de afgelopen drie wedstrijden niet... maar wist vandaag wel te winnen met 2-0 van RKC Waalwijk. En Pax Wolle en Herenveen hebben allebei een punt overgehouden... aan de ontmoeting vandaag in Zwolle. Het werd 1-1. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en het gaat in het hele land vriezen. Op de koudste plekken kan het min 8 worden. Morgen veel zon en de hele dag droog. Het wordt dan 1 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, jouw keuze, ZFM. Luisteraars, welkom bij het programma In Gesprek Met. Ik ben Benno Veugen en mijn gast in deze uitzending is Aad van Koningshoven...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 Um, ja, je zegt, maar het lag toch ook een beetje dicht bij het stationnetje toch? Toen ja, heb ik nog zien bouwen daar zo. Oh, cool. toen was ik een jochie van de jaren 5, 6. En dat vond ik prachtig. en Toen wilde ik directline machinist worden, want dat vond ik het einde. Toen <laughs> <zo. laughs> zei die man zei nog: moet je niet doen. Okay. <laughs> ja, dat was een hele wijze man. Oh, yeah. Waarschijnlijk. en uh, nee, Dat heb ik helemaal nog zien bouwen daar zo. Oh. Dat uh, was heel leuk, en, maar het was ook. Prachtig in die tijd, toen we reed je met de zandwagens van Jansen, onder andere, die zat ook op de aan daar. Dan reed je mee naar de, of de duinen in, zand halen en het haventje dumpen. Dat Jij mocht meereden? Natuurlijk, ja, dat was prachtig. Okay. Ja, een broodje mee en de hele dag zat je op die zandwagen en mocht je meerijden. Dat was, ja...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 Op oh. mijn achtste. Dus dat is, uh, daarna ging het helemaal prima. Nou, ja, ja. dan is het toch goed, uh, goed ja. gekomen. Dat is wel fijn. En, um, en je vervolgopleiding, Aad. Hoe zat dat? Nou, dus ik... Uh, de Het was een opleidingsschool. Daar had je dus zeven klassen. Dus ik had een zesde overgeslagen. Ik weet nog, nee, nog steeds niet waarom. Was je, <laughs> je zo'n vlugge leerling? Nou, ik was een later leerling. Oh. Dat scheelt dus van november. Dus oh ja. ik was altijd...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 naar de Academie voor uh, Industriële Vormgeving. Mm. Had hij groot gelijk in. Maar ik, dat, kon, ik, dat kon ik echt niet van huis weg. <laughs> Zoals die tijd die binding was, denk te sterk of zo. Dat, ja, ja. dat was niks voor mij. Mm. Dat heb ik toen niet gedaan. Maar wel... Uh,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 dat was ik bij, tenminste mijn eerste camera kocht ik in, ik weet niet, dit jaar misschien twee, drie, 64 dat het was. Want tevoren leende ik camera's. Dus op school dan, uh, had ik een, een, een, een kennis, dus, uh, Dat hoor ik eigenlijk wel meer van uh, je collega fotografen. Dat in hun begintijd ja. eigenlijk camera's uh, geleend werden, maar van wie eigenlijk? Ja, dat, dat was van uh, Ger van Zutphen.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 en schabloontjes om cirkeltjes en dat soort dingen meer. Alles moest met, met, met rubbercement cement plakte je dat in elkaar teksten, mm. teksten moest je bestellen bij, bij een handzetter <laughs> dus ja, dat, ja, ja. Dus allemaal. het was eigenlijk allemaal nog ook handwerk natuurlijk volledig, volledig er werden nog uh, clichés gemaakt, als je dan nog weet het is een metalen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 de, de, kwam to, toevallig kwam ik hem tegen. En uh, hij zegt... Uh, ik heb een beetje hulp nodig eigenlijk... want mijn fotoafdeling moet een beetje aandacht krijgen. Ik zeg nou... Ja, wil, ik wel, wil ik wel doen. Ik denk nou, heb, heb ik even wat te doen? Ja. <laughs> want on, ondertussen had ik al wel... een, een nieuwe baan als, als art director in... Uh, boven Amsterdam, hoe heet dat nou? Uh, bij Diemen in de buurt... Maar dat nieuwe pand moest nog gebouwd worden. Oh. Ik denk, nou, hè, tegen die tijd. Ja. Maar toen ik bij Theo aan de, aan de gang was in die fotozaak, dat ging eigenlijk lekker. En dan vond ik eigenlijk lullig om dan daar nou, te zeggen: van nou doei. Dan ben ik er acht jaar gebleven daar. Ja. Maar toen ben ik gaan fotograferen. Onder andere voor de deze krant en dat soort dingen meer tussendoor. En dus uh, portretten gemaakt van, van uh, de Gewoon nog even gedaan tussendoor. Want toen moest je nog een fotofocschool hebben om pasfoto's te mogen maken. Oh, ja, dat... mijn god, een, een, ja, een studie ja. van uh, voor zoveel jaar. Ja, dat heb ik dan in zeven maanden kunnen doen in Amsterdam s'avonds. Oh. Dus <laughs> dat ging lekker. Maar ja, dat, dat, dat, dat had ik allemaal op te pakken. En uh, toen kwam ook het circuit natuurlijk een beetje aan de orde. Want de interesse in het circuit was natuurlijk al, als jochie ook al, op de fiets gingen we dan uh, met z'n zessen naar het circuit toe. Een jaar of 11 12. Maar kaartjes kopen konden we niet. Dus we uh, gingen onder het hek door. Via, via de, uh, Noord zeker. Via, via Noord. En dan uh, werd er eentje opgeofferd. Voor de politie te paard die was er in, in, in het zicht. Dus er was ah, een... Eentje en, opgeofferd? Ja, die, die gingen de rest eronder door. En die anderen die redden Alleen redden je makkelijker natuurlijk. Ja. Nou, zo is het eigenlijk helemaal gegaan. Tot ik die, die uh, met die fotografie dan. Uh,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 Weg mee. mee, terwijl we enig, enig waren die winst maakten. Oh. Maar goed, maar ik maakte niet uit. Het ging op non-actief. Ja. Ik denk nou non-actief, het is dus mooi, was ik net in de 40. Ik denk nou dan, dan dat is mooi, betaald vakantie. Nou, dat heeft twee, ma twee dagen geduurd, dat, <lacht> dat gevoel, want het is heel raar. Ja. Zo raar. En uh, ik heb nog een, ergens een heel dossier van, ik denk nou, dan ga ik een lijst maken wat ik zou willen.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 Wist ik veel dat het totaal onjapans is om met je voornaam oh. en iemand bij zijn voornaam te noemen? Dus ik zou haar verschieten. Jij, jij dacht even joviaal te zijn, hè? Ja, nee, nee maar dat, ik denk dat is toch handiger, weet ja, je wel? Ja, ja, ja. Nou, en dat hield ik eigenlijk vol. En dan uh, gingen dus met die, die, uh, die, die man gingen we de lift in naar de grote baas boven, meneer Fukura.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 was dat eigenlijk dan alleen maar voor, voor Nederland of, of was dat dan gelijk voor Europa of de hele wereld? Ja, voor heel Europa, want het was kennen in Europa. Oké. Okay. En uh, ze hadden geen idee. De Japanners hebben gewoon geen idee van? <laughs> van, van alles. Oh. Ja, dat is echt dat was heel grappig. Ze kunnen heel goed, nou, ik heb heel veel geleerd. Ik ben er heel dankbaar voor dat ik daar 12,5 jaar gewerkt heb.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 Ik zeg, ik zeg, wie werkt mij in? Ja, niemand. Ik zeg, oh. Ik zeg, nou, wat is dan het idee? Nou, een heel klein beetje een idee kwam eruit. En toen had ik al door van... Ja, uh, ik moest eigenlijk zijn werk gaan doen, waarschijnlijk. Terwijl hij helemaal niet voor de professionele fotografie was. Hmm. Het was allemaal de fotoafdeling. Fotografieafdeling. En... Uh,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 Want to be in that number when the saints go marching in.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 noemen het Persfotografen. Voorzien van camera's. En daardoor is het eigenlijk ontstaan van... Hey, het is, is zo'n goede camera. Je, je kan er oorlog mee voeren. Ja, ja, ja. Moeten het inderdaad wel uh, huftenproeverige camera's zijn. Hè? Precies. En, dat, dat, uh, en dat, die kennen ze dus ook. Maar dat was nog niet bekend. Dat, hm. dat moest ik dan bekend gaan maken. Ja, ja, ja. Dus er kwam die evenementen. Het eerste evenement was, was binnen een week. Moest ik naar Oslo. Naar de Holmkoller rennen, dus de ski jump, daar oh. zo de beroemde ski jump-toestanden. En uh, nou, dat was echt uh, nou, alles geel-zwart, dus Nikon daar heb ik een beetje allergie voor, of oh. <laughs> uh, voor ontwikkeld. En bij die persbureaus moest mo mo mo mo mo ik ook naartoe en een gesprek houden en oké, okay, wat het idee was. En dat wij, wij gingen.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 Dan ging het, vertaalde ik het via Engels naar het Nederlands. Oh ja. Voor mezelf. En dan kon ik antwoorden, maar die Fransman precies zo. Ja, ja, ja, ja. Dat was wel lastig. Maar, ja. Ja, maar dat was ook weer heel leerzaam. Ja. En enorm veel geleerd daar. Dus van die dingen. En dan, maar, dus dat heb ik twaalf en een half jaar volgehouden. En dat, maar toen werd, in Japan het systeem was binnen elke drie jaar wordt het hele management gewisseld.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 Die reed in zo'n Porsche 924, meen ik, op Le Mans. En die had de centjes nodig. Die ging voor Kennen racen dan. En dat was dan, kwam dan hier ook terecht. En dat werd dan gesponsord door Canon. En, en later wilden ze doorgroeien naar de, de, de 956. Die, die, die echte oude Le Mans bommen, weet je wel. Ja, die ja, ja. enorme ja. 407 kilometer ging die dingen. Maar die... die, die, die uh,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 dus, dus door jou toedoen is Jan Lommers heeft hij zijn eerste Le Mans race kunnen rijden? Uh, in feite wel, maar die, die, die collega van me die had een iets groter mond dan ik. Ja. <laughs> die, die is daar bek be bekender in. Ja, maar met hen het hindert allemaal niet. Ik, uh, Jan en ik weten het even goed wel. Hmm. Southern men, the thunder's mother. South winds flutter to arms to arms to arms to arms alarms like alarms like alarms like alarms like alarms like alarms like arms To arms, to arms, Saber, two, arms. Two, swarms, two arms, two arms, two arms, two arms, two arms, is <pl problème> in Dixie Shoulder pressing close to shoulder, let the odds make each heart bolder to arms, Twoorms. two arms, two arms, two arms, two, two arms, two arms, Dixie <-human> Advance the flag of Dixie, hurrah, hurrah For Dixie's land we take our stand and live or die for Dixie Two arms, <obra>. <Six> <Problem> two arms, two arms, two, <-iform> two arms and conquer peace for Dixie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 maar ja goed, dat is dan die dat kennen gebeuren geweest. Ja.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 in gesprek met.